Middernacht, dinsdag 23 april. Mark Visser met het NOS-journaal. In Canada zijn twee mannen gearresteerd... die een terreuraanslag wilden plegen op een spoorlijn. Twee werden opgepakt na een actie van het Amerikaanse bureau... voor de Binnenlandse Veiligheid en de FBI. De verdachten zouden banden hebben met Al-Qaeda... en wilden met de aanslag een passagierstrein laten ontsporen. Twee mannen van 36 en 30 hebben Arabische namen... en hebben niet de Canadese nationaliteit. De scholen in Leiden gaan komende dag weer open. Alle middelbare scholen hielden afgelopen dag hun deuren dicht vanwege een dreigement op internet. Daarin stond dat een leraar en leerlingen zouden worden gedood. De politie is komende dag op de scholen aanwezig. Na nou, onderzoek bleek dat het dreigement uit of via Costa Rica is verstuurd. In de loop van de dag hield de politie een verdachte aan. De Belastingdienst weet al een jaar van de toeslagfraude door Bulgaren, maar heeft staatssecretaris Wekers niet op de hoogte gesteld. Dat meldt RTL Nieuws. Gisteren werd bekend dat bendes uit Bulgarije fraude plegen via georganiseerde reizen naar Nederland. De Bulgaren laten zich inschrijven op een adres dat op naam staat van de bende. Daarna worden huur- en zorgtoeslagen aangevraagd. In Amsterdam is een man aangehouden die betrokken zou zijn... bij de dood van een vrouw in Muiden. De vrouw van 24 werd begin februari doodgevonden op een fietspad. Het onderzoek bleek dat ze was doodgeschoten. Een paar dagen na de moord hield de politie een andere verdachte aan. Ook in Amsterdam. Die zit nog steeds vast. Met drie doelpunten in de eerste helft heeft Robin van Persie zijn ploeg Manchester United naar het landskampioenschap geschoten. Het werd uiteindelijk ook 3-0. Met nog vier wedstrijden te spelen is Manchester United onbereikbaar geworden voor de achtervolgers. Landstitel is de eerste voor Van Persie. Dat doel wist hij met zijn vorige clubs, Arsenal en Feyenoord, nooit te bereiken. Dan het weer. Vannacht lichte regen. Overdag geleidelijk droog en voorals middagzon met temperaturen van 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Wat in zo'n uh, nieuwsbulletin zit van twee minuutjes... dat is dood, doodsbedreiging en ook een ander geval van dood... en sport met Robin van Persie. Het is eigenlijk geen combinatie, sport en dood, en dat is... Precies het onderwerp van Casaluna vanavond. Een uitzending die we mede gemaakt hebben met uitvaartmaatschappij Dela. Hij gaat ook een beetje anders verlopen dan anders. Um, maar wat blijft is ook een goed gesprek. Ik herinner mij, uh, ik geloof dat het twee jaar geleden was, in de zomer... dat ik met mijn dochter, die was toen zeven, fietste van Amsterdam naar huis. Um, het was een... Uh, een belachelijke operatie op een veel te klein fietsje. Maar goed, de eerste halte was het Olympisch Stadion. Ik dacht, nou, we gaan het niet te bar maken. Dus we stappen meteen even af en we lopen daar naar binnen. En dat kon. De poort stond open. En stonden we opeens in die gewijde tempel. Op de atletiekbaan. Waar fameuze sporters in 10 of 11 seconden langs zijn gesneld. En we zijn naar het gras gelopen. En ik zal u bekennen dat wij... Maar het was wel een beetje show voor mijn dochtertje. Een plukje gras hebben geplukt. Ze zijn van ja, Hier hebben beroemde voetballers opgespeeld. Zoals Johan Cruijff en vele anderen. Maar toch, en toch was het voelbaar. De aanwezigheid van inmiddels overleden sporters. Hun geest. Goed, um, hoe gaan we het aanpakken? We gaan erover praten met Jurrit van der Voren. En Die uh, is historicus, houdt zich met sport bezig en de geschiedenis van de sport. Maar die werkt ook voor het Olympisch Stadion. Is de dood voor jullie wel eens een onderwerp? Elk jaar, op 4 mei, volgende week zaterdag dus weer. Omdat wij dan altijd een speciale sportherdenking houden. Waarbij we stilstaan bij wat de Nederlandse sport is overkomen... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm. En dit jaar gaat het heel specifiek over schaatsen. En als je het over de oorlog hebt... Dan heb je het ook toch ook over sporters die zijn overleden. Ja. Er zijn bijvoorbeeld 25 Nederlandse Olympiërs geweest die in de oorlog zijn omgekomen. Op wat voor manier dan ook. En die namen komen dan voorbij. Oh ja. Is dat een bijzondere gebeurtenis? Ja, dat is heel bijzonder. Want het is niet aan de sport, het is niet de sport eigen om zo nee. nadrukkelijk stil te staan bij vroeger en bij dood. Maar het is toch wel een wezenlijk onderdeel ook van de geschiedenis van de sport. Van de identiteit van wat het nu is om dat wel te doen. Maar we willen dan ook meteen daarna zo snel mogelijk weer in beweging komen. Ja. En dan wordt er ook een uur na de herdenking weer gesport in het Olympisch Stadion. Op 4 mei. Door jongeren die ook bij de herdenking zijn geweest. Dat ze eerst de eerste herdenking meemaken. Ja. Horen wat er met de sport is gebeurd in de oorlog. En daarna weer in beweging kunnen komen. Want sport wil toch grenzen blijven verleggen. Maar moet wel bewust zijn van wat daarvoor allemaal gebeurd is. Overleden artiesten willen nog wel eens in de arena terechtkomen. Uh, zijn, er, zijn er overleden sporters... die dan nog wel eens na hun dood dus in het Olympisch Stadion ja, opgebaard worden? Of? Het is geen gewoonte. Maar twee jaar geleden hebben wij Jan Derksen, de baanrenner... wereldkampioen geweest 1939, 1946, in de jaren 50 nog een keer. En die had het Olympisch Stadion als thuisbasis... De, hij woonde daar? Of, dat altijd? zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ja. Hij woonde daar en uh, fietste daar heel veel. Hij was uh, meer in het Olympisch Stadion dan bij zijn uh, ouders, uh, bij zijn familie thuis. Dat zei zijn zoon uh, Jan Junior ook. En Jan Junior had al van tevoren gevraagd van of het mogelijk zou zijn... dat in het Olympisch Stadion afscheid zou kunnen worden genomen... van zijn vader wanneer die zou zijn overleden. En dat hebben we inderdaad gedaan. In ons sportmuseum in het Olympisch Stadion... is toen op een avond de kist binnengedragen van Jan Derksen... waar het laatste afscheid is genomen van deze voormalige wielerlegende. En daarbij was Jan Janssen aanwezig. Dus de toewinner van 68. Maar ook iemand als Jan Bos, de schaatser. Ja. Om daar afscheid te nemen van, ja. van Jan Derksen. En in het buitenland, in de sportwereld... werd daar toch een beetje verbaasd op gereageerd. Van hoe, dat is toch heel macabre. Om een overleden sporter daar neer te zetten ja. in het museum. De kist was dicht, hoor. Ja. In maar waarom dan in een museum of in een stadion? Ja, in het museum. Dat is het sportmuseum. Maar dat was ook de plek waar de katkomsten waren... toen Jan Derksen daar nog actief renner was. Dus hij ging wel terug naar de plek waar hij die jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En wij zeiden van, ja, maar dit is ook wat bij het Olympisch Stadion hoort. Die man heeft zoveel betekend voor het stadion en het stadion voor hem... dat de enige manier om afscheid van elkaar te nemen... is om dat hier in het Olympisch Stadion te doen. En dat uh, vond de familie uh, heel fijn om het op die manier te doen. We hadden er ook voor gezorgd dat er allemaal oude filmfragmenten... van Jan Derksen voorbij kwamen uit de Journaal uit de jaren 30, 40, 50. Dus als je binnenkwam, dan zag je... De oude Jan nog rijden, of een interview bij hem thuis. Hoe, hoe het er bij hem thuis uitzag, dat was in 1961. En dat waren hele bijzondere beelden en dat vond iedereen heel apart. En ook de weduwe was heel erg blij dat dat kon. En wij vinden ook als Olympisch Stadion, op zo'n moment moet je er ook zijn. Je bent er, je bent er met momenten van succes, maar je moet ook weten... op een gegeven moment dat je afscheid van elkaar moet nemen. En overigens was dus een van de specialiteiten van Jan Derksen... in dat Olympisch Stadion... is. De surplus, oftewel doodstilstaan. Het stilstaan, ja. Hij heeft het wereldrecord. Zal het nooit meer worden verbroken? 33 minuten surplus. Waarna zijn Italiaanse tegenstander het opgaf en wegreed. <lacht> en sindsdien zijn de regels veranderd. Dus je mag niet meer maar hoe, zo langskomen. Hoe kan dat? 33 minuten op, op zo'n baan, zo'n helling. Ja, ja, Jan Derksen was erin gespecialiseerd. Maar als hij het in zijn, uh, in zijn thuisstadion deed. Dus in het Olympisch Stadion. dan wist hij als enige. Dat heeft zijn zoon verteld. waar een heel klein kuiltje in de baan zat. waardoor het recht was daar. Dan kon hij zijn voorwiel in plaatsen. En dan maakte hij gebruik van het hele kleine stukje je oneffenheid in de baan om daar het stil te kunnen staan. En zijn tegenstander moest altijd in de buurt gaan staan. En daar was het juist weer heel stijl. Dus hij maakte maximaal gebruik van het hele kleine oneffenheidje... ...omdat hij vanaf de jaren 30, 40, 50, tientallen jaren lang... ...daar op die baan heeft rondgereden. Hij kende elke, elke hoekje van die baan. Ja. ja, dan vind ik het wel mooi dat zijn kist ook weer terug was... ...in dat Olympisch stadion. Jurrit van der Voeren, zometeen gaan wij doorpraten. En je zei het eigenlijk al... Um dood hoort erbij. Dus ook bij de sport. En de, de, de kranten hebben hun necrologieën. De Engelsen hebben hun befaamde obituaries. Het heeft ons verbaasd bij Casaluno dat er op de radio niet zoiets is als een rubriek in memoriam. Waarin je gedenkt of herdenkt. Of nou om sport gaat of om andere dingen. En daar gaan we iets aan doen. Niet aan de dood, wel aan de aandacht voor de dood op de radio. Dat doen we samen met uitvaartmaatschappij Dela. Waarom wachten met iets moois zeggen of maken als het ook vandaag kan. Zij hebben een magazine voor leden, dat heet Kroniek en daarin staat dit voorjaar in de rubriek De appel en de boom een gesprek met Anton Geesink. De zoon, Anton Geesink junior. Het is een soort in memoriam gewijd aan zijn vader, de reus uit Utrecht, wereldkampioen en olympisch kampioen judo die overleden is in 2010 op 76-jarige leeftijd. Ik draag zijn naam met trots, zegt de zoon. Hoe leeft de vader voort in de zoon? De appel en de boom. In memoriam Anton Geesink. Luister naar de volgende reportage gemaakt door Michiel Driebergen. De wereldkampioenschappen judo in Parijs... hebben Nederland en vooral Anton Geesink grote rom gebracht. De gevreesde Japanners sneuvelden de een na de ander. Geesink legde in de halve finale na anderhalve minuut... Hitoshi Koga met een machtige tiende heupworp op de mat. Als hij uren getraind had... Dan, dan liep hij altijd speciaal een ommetje langs de, langs de Japanse ploeg. En, dan, uh, en altijd fluitend. en Net of dat die, die uren training hem niks hadden gedaan. He, dus dat soort, uh, met dat soort dingen was hij, uh, was hij in de voorbereiding al bezig. De spanning in het stadion werd haast ondraaglijk. Zou de Japanse judo-hegemonie voor het eerst sinds 1882 worden doorbroken? De stijl van Kaminaga lag mijn vader het beste. En uh, dus als hij uh, aan het trainen was en er kwamen een paar Japanners kijken, uh, dan zocht hij altijd iemand op die uh, op Kaminaga leek qua stijl. En dan deed hij of dat hij het daar heel moeilijk mee had. Bewust uh, vallen, bewust, uh, weet je wel, van, uh, en, en in de hoop dat ze er zouden denken: van nou ja, misschien is Kaminaga de beste keus. En uh, of dat geholpen heeft, weet je natuurlijk niet, maar dat, met dat soort dingen was hij gewoon bezig. Maar toen gebeurde het wonder. Met een derde beenworp vloerde Geestink zijn tegenstander, stortte zich met zijn volle 110 kilo op hem... en maakte zich met een wurgende houtgreep meester van de wereldtitel. Een wild tumult brak los. 400 Nederlandse supporters bedolven Geestink onder een enthousiasme. Dat was echter nog niets vergeleken bij de dolle vreugde van de duizenden Utrechtenaren... die hun stadgenoot twee dagen later als een held inhaalden. Een golf van gejuich spoende de 27-jarige wereldkampioen achterna... toen hij het stadhuis betrad. Draai naar hem toe, naar toe. Echt een judomat. Ja, waar het gebeurde. Wij zijn hier in 1966 gekomen, dus, dus na, de, uh, na de Olympische Spelen. De actieve wedstrijden uh, heb ik weinig meegekregen van een paar. Maar wat, ik, wat mij nog wel uh, uh, goed voor de geest staat... is uh, hier werd dus ook uh, eens in de maand... Uh, de centrale trainingen gehouden van de Judebond. Dus uh, daar kwamen de toppers van heel Nederland kwamen hier zonder trainen... Ja, en dat, dat was geweldig. Uh, Ernst Eugsen, Jan en Peter Snijders, Wim Roeska, Paar, uh, ja, noem maar op. En daar werd hij getraind als, als, als wilde, weet je? want het waren echt, uh, echt allemaal geweldenaren. Ja. Het was dus vaak zo dat uh, ja, alle uh, Judo-bonden. En die wilden wel eens uh, dat Anto Gezing hun trainers uh, les kwam geven. Of hun top judo -kaars. Nou, En dan was het altijd uh, van. Uh, zei pa, van. Nou, dat is prima. Dan komen we van de zomer. En dan uh, uh, hoef ik daar niks voor te hebben. Maar ik neem de familie mee. De speciaalste reis uh, voor mij is wel Alaska geweest. En uh, toen. Uh, konden wij met een vliegtuigje naar uh, de Barendzee, volgens mij is dat. Hè? De Noordpool. Uh, een dagje op zo'n olie, uh, olieboortoren. En dat was in december. Dus dan werd het, uh, om drie uur smeren dus was het donker. De zon kwam helemaal niet op. Ja, dat is dan zo, dat is zo uh, bizar is dat. Dan loop je een hal in. Daar staan uh, ja, misschien wel honderd uh, die zijn allemaal stationair te draaien. Dan denk je... Nou, dat zal wel zijn, omdat de benzine daar natuurlijk uit de grond komt... met niks kwastbaar. Nee, maar het is daar zo koud. Als die vijf minuten uitstaan, krijg je nooit meer dan. De kwaai jongen een Ik lig hier te slapen. En midden in de nacht komt pa op kamer binnen. En die zegt, Kleesje, aan, we gaan weg. Ik denk, nou, wat gebeurt hier nou, hè? In de auto rij rijden de snelweg op, richting Den Haag. Er komen er twee uh, motoragenten voor ons rijden met zwaarlichten. En uh, naar Den Haag. Ik denk, nou, wat is er nou aan de hand? Midden in de nacht. En ik, ik was jong, hoor. Volgens mij was ik tien of elf. Dus ik denk, nou... En uh, toen legde hij het uit. Hij zegt, Japanners hebben de ambassade gegijzeld. Of die hebben de vliegtuigen gegijzeld... Nou, willen de, nou hebben ze bedacht dat ik met hun moet praten om te kijken of ik wat voor ze kan betekenen. weet je, Dat ze zich overgeven, of, eh, want er is nou, een geestje, misschien hebben ze daar respect voor, bla bla bla. Waarvoor ik mee moest, was mij nog steeds niet duidelijk. En wij, wij komen dus daar aan, binnen de nacht, de ambassade, eh, en eh, we zitten zo samen, wij zeggen. Wat, wat je nou gaat doen, als ze besluiten dat ik er naartoe moet... Hij zegt: dan ga je hard schreeuwen en huilen dat ik niet mag gaan. Dus dat ik dan zeg van: ja, ik wil wel, maar... Hè, hè, mijn kind wordt helemaal overstuurd. Hij zegt, want je denkt toch niet dat ik daar naar binnen ga? Hè? Dus, <laughs> dus dat, had hij al helemaal, uh, dat had hij al helemaal bedacht. Dus dat, dat soort dingen, daar was hij gewoon uh, van... Uh, hij kon natuurlijk niet zeggen, ja, ik, ik, ik ga daar niet naar binnen, nee... Ja, ik wil wel, maar ja, uh, yeah. dus dat, ja. Hier stond zelden uh, muziek aan, maar in de auto uh, was het altijd uh, yeah, off-country. Of uh, yeah, of dus dus gewoon uh, prettige muziek. He'll, he'll have to go. Put your sweet lips a closer... To the phone. And let's pretend that we're together all alone. Als hij niet zo bij de hand had geweest, had hij echt niet kunnen overleven hoor. He? Vergeet niet dat hij. Dat hij uh, uh, niet alleen in de sport, maar juist op het bestuurlijke. want hij heeft wat mannen tegenover zich gehad. Vonhoff was uh, NOC-voorzitter. Wat, wat toen die tijd als machtigste man van Nederland uh, was tegenover hem. Uh, Blankert, dat uh, waren allemaal geen, geen, uh, geen kleine jongens. En uh, het heeft hem natuurlijk wel moeite gekost, omdat hij natuurlijk in zijn eentje bezig was. Maar uh, ze hebben hem er niet onder gekregen. Want het zijn allemaal mensen die zelf hebben gezegd, nou ja, ik ga niet verder. Ja, en die is net overleden. Dat heb je zojuist gehoord. En een half uur geleden belde zijn zoon in de auto. En uh, Anton is 76 geworden. Maar was hij ziek of zo? Wat... Blijkbaar, hij lag al drie weken op intensive care. Wat, dat is en dat, naar dat wist gekomen. ik niet. Nee, dat wist ik helemaal niet. Het is helemaal niet in de publiciteit gekomen. Er zijn zeker belangrijkere dingen. Maar Anton was toch wel een, ja, een man van gezag hè? Anton kwam dan hier aan tafel en had altijd wel een brief in zijn binnenzak. Ja. Ja. Waar een verhalen achter zat. En het ja. was altijd heel gezellig. En Anto was ook niet de man die je gauw tegensprak. Nee, dat durfde hij ook niet natuurlijk. Want anders kreeg je je bij de toilet en draai je hem je oren he. Ja, en dan lag je zo in een ja. dubbele ja. ja, Maar natuurlijk ook een groot sportman natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik kan me als qua jongen nog herinneren dat hij dus wereldkampioen werd. Judo, daar in zwart-wit beelden, in, in, in Japan, in het hol van de leeuw. Ja. Nou ja, dat was sensatie in Europa. en heel Nederland stond op zijn kop. Allemaal hartelijk dank voor allesgene wat dat u hebt gedaan. En deze avond zal echt voor mij onverkeerlijk zijn. Nogmaals, hartelijk dank. Geen van ons zag het aankomen, Laat ik zo stellen. Ja, want uh, uh, uh, hij ligt in het ziekenhuis. En ik nou ja, over twee weken is hij weer thuis. Uh, that's it, ja. Hier in de sportschool uh, was hij opgebaard. Dat uh, de mensen die het willen, afscheid van hem konden nemen. De crematie, ja, maar, uh, zat ook gewoon stampend vol. Hoe die mensen het wisten, en uh, dat weet je dan echt niet. Maar uh, helemaal afgeladen vol. En er uh, waren mensen uit Japan, uit Korea... Uh, Willem-Alexander was er, uh, collega's van het IOC waren er. Dus het was, het was echt, uh, echt bizar dat de mensen zich dus de moeite namen om, dat, uh, uh, om te komen. En toen kwam het moment waarop de enthousiaste menigte... die zonder ophouden om de kampioen had geroepen, haar zin kreeg. Geesink werd naar een koets geduwd waarmee men hem in triomf door Utrecht reed... dat tot diep in de nacht de glorie van zijn grote stadgenoot uitjubelde. In memoriam Anton Geesink door zijn zoon, Anton Geesink junior. Een reportage gemaakt door Michiel Drieberg in samenwerking met Dela. Op de website van die uitvaartmaatschappij vindt u deze reportage nog terug. Kunt u nog eens beluisteren. En ook in een um, kwartaalblad-kroniek is er aandacht voor de familie G. Sink. Goed. Um, Jurrit van der Voren, historicus, sporthistoricus. Je werkt, dat zei je al, voor de Olympische Stadion en ook voor de VPRO... Ken je dat verhaal van die gijzeling? Nee, dat was me onbekend dat hij uh, werd bemiddeld. Als bemiddelaar werd uh, ingezet om in Den Haag... Ik heb het even net nagezocht tijdens de reportage... werd ingezet als een tolk omdat Japanse terroristen de Franse ambassade hadden bezet. Als ik het zo snel even goed had samengevat. Ja. Het heeft wel, zag ik... heeft het wel gedaan uiteindelijk? Ja, heeft... Nou, hij is er geweest. Ja. Ik geloof het verhaal van Anton Junior wel... dat hij dan met zo'n uh, mooi verhaal komt. Ik ja? uh, kan, dat is, dus, dat... kan me er wel wat bij in denken... dat, van dat je een goede reden verzint om ja? daar niet naar binnen te gaan. Maar was, uh, was Geesink ook zo? Nou, bij de ik, hand? Ik, bij, ja, de dat de... Is wel. Ik heb hem nooit meegemaakt uh, zo nabij een uh, gijzeling. Maar uh, het, was, uh, het was wel een heel bijzonder persoon. Wat ik zelf een keer met hem heb meegemaakt. De eerste keer dat ik echt met hem sprak. Dat was toen ik tien jaar geleden voor de VPRO-radio... Een, een hele week radio mocht maken over de Olympische Spelen. En ik wilde alle toenmalige Nederlandse IOC-leden... we hadden nog vier in die tijd interviewen voor één uitzending. Dus dat is Anton Geesink, Hein Verbrugge, Els van Breda en de Kroonprins. Ik heb ze alle vier te pakken gekregen. Ik heb ze alle vier in één uitzending gehad. En Geesink die was ook vooral toch bezig om... Zijn frustraties over het NOC-bestuur te uiten. En later. Ja, begon ik... NOC, Nationaal Olympisch, Olympisch Comité. Comité. Later begon ik dat wel te begrijpen. wat nou echt de roots van die frustratie eigenlijk was. Want toen was hij een keer op bezoek in het Olympisch Stadion. samen met zijn oude medewerker, voorlichter, chef Boon. En uh, voordat we het Sportmuseum binnen gingen, waar ik hem rond ging leiden. Had ik tegen Chef gezegd van ik wil eigenlijk wel eens horen het verhaal van Anton Geesink en de Olympische Spelen van 1960. Want hij zou als worstelaar, dat weten heel veel mensen niet, maar hij zou als worstelaar mee gaan doen aan de Olympische Spelen ja. van 1960. En op het allerlaatste moment mocht hij niet van het NOC-bestuur, onder leiding van Charles Hutte Montagne. En ik wilde nou wel eens weten wat er nou precies gebeurd was. En ja. Chef zei, daar gaat hij hier niks over vertellen. Dat zit zo diep bij hem. Ik heb van, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Of dat inderdaad daar niks over gaat vertellen. En we liepen een ronde. En toen stonden we bij een hele grote foto van Pahut de Montagne. De man op wie het ging. En Geesting stond ernaast. En ik vroeg, meneer Gezing, mag ik hier een foto van u maken? En hij keek me zo aan. En hij keek naar links naar die grote foto. En waarom net bij die Pahut begon die? Waarom wil je nou net dat, ik een foto, dat je een foto van maakt naast die Pahut? ik zeg nou, omdat hij net als u in het IOC-bestuur heeft gezeten. Dus dat vind ik wel een mooie foto. Het was een beetje gelogen. Het klopte wel, ze hadden allebei in het IOC-bestuur gezeten. Maar het ging mij om die ja, pikante allemaal, combinatie. Belang, ja, ja. En... Uh, daarop barstte die los en hij zei: van... Ik zat in 1960 in Zuid-Frankrijk. Ik was aan het trainen voor de Olympische Spelen als worstelaar. Ik kreeg opeens een bericht dat ik meteen naar Den Haag moest komen, waar toen nog het NOC zat. En ik ben met de trein meteen naar Den Haag gegaan. Ik had me erop voorbereid dat ze me zouden vragen dat ik met de Nederlandse vlag mocht lopen bij de openingsceremonie. Daarom dacht ik: ik moet komen. Dus ik kom die kamer binnen en daar zit Pajutte Montagne. En die zegt tegen mij: Je mag niet naar de Olympische Spelen, omdat jij een sportschool hebt en daar verdien je geld mee. Dus ben je professional. In die tijd mocht dat niet, mocht je geen geld verdienen als dus jij mag niet naar de Spelen. Pahut had trouwens, voordat hij die mededeling moest doen... aan zijn medebestuursleden gevraagd... kun je alsjeblieft voor me bidden? Want ik moet zo tegen de sterkste man van Nederland gaan vertellen... dat hij niet naar de Olympische Spelen mag. En dat heeft hem zo diep geraakt. Er is hij zo boos over geworden. Hij zegt, ze halen me helemaal uit Zuid-Frankrijk. Ik moet maar komen wanneer het hun schikt, midden in mijn trainingsschema. En dan vertellen ze me dat ik niet mag... omdat ik 25 gulden per week verdien met mijn sportschool. Was het ja. valide dat argument, vind jij... Nou, puur volgens de regels zal het valide zijn geweest. Maar het gaat wel heel ver. Want hij verdiende zijn geld dan niet direct met sport. in de zin van dat hij er geld mee won. Hij gebruikte zijn kunde om een sportschool mee te drijven. Ja. Om daar zijn geld mee te verdienen. Hoe had hij het anders moeten doen? Dan had hij dus misschien weer gewoon zijn oude werk kunnen gaan doen. Maar hier was hij beter in. En uh, ik kan me dan wel voorstellen dat je daar diep gefrustreerd door bent geraakt. En vanaf dat moment niet zo heel veel vertrouwen meer hebt in NOC-bestuurders. En misschien dat dat niet terecht is, maar ik kan me wel ja. voorstellen... als je dat hebt meegemaakt, zo vlak voordat je naar de Olympische Spelen gaat... dat is niet iets wat je drie weken voor de Spelen bedenkt. Oh, weet je wat, ik ga eens proberen me ja. te kwalificeren. Dat zijn processen van jaren, jaren. En die worden dan even in de middag zo paf afgebroken. Wat was zijn oude werk? Ik geloof dat hij uh, straten maken of mentaal bewerken was. Dat weet ik niet precies. En, en is hij daarom ook dan later judo gaan doen? Daarna? Want in, in 1961... Is hij dus wereldkampioen judo geworden? Judo hij deed het, hij het dus... allebei. Ja, Hij, is, uh, hij was worstelaar en, en judoka. En hij is later zelfs ook nog even filmster geworden. Maar uh, <laughs> dat waren er twee. Maar hij is er daarna ja. met judo inderdaad. Hij werd er wereldkampioen in. En is zo doorgegaan naar de, naar de Olympische Spelen. En dat is... Wat voor hem uh, natuurlijk het belangrijkste is geweest. En daarin ik hem ook het meest. En dat heb ik eigenlijk het idee dat het heel veel over het hoofd wordt gezien in Nederland. Omdat wij zien wijsheid als dat je heel veel dingen uit je hoofd weet. Dat je boekenwijsheid hebt. Dat is ook een vorm van wijsheid. Maar judo is niet alleen een sport, maar is ook een filosofie. En hij zat wel in de allerhoogste categorie daarvan. Ook met... Alle graden die hij haalde. En dan heeft dat geloof ik, ik ben ja. niet helemaal in de judo begrippen ingevoerd. Maar hij was dus ook op filosofisch niveau in de judo, was hij een grootheid. En dat zien wij in Nederland over het hoofd. Dat hij soms zo'n zo Aziatische wijsheid een van de allergrootste is geweest. In ieder geval buiten Japan. En niet ja. alleen maar als ge, iemand die goed kan vechten en aan judo kan doen, maar ook de filosofie beheerst. En die wijsheid vind ik dat wij in Nederland eigenlijk veel te weinig ja. hebben gezien. En altijd maar die grap maken. Ik heb hier een brief. Ja. En die ga ik sturen aan, aan Samarantje van de burgemeester. Ja, de Berksen. Ja. Ja. Maar als hij dan zo wijs is geweest... het is ook een man aan wie een beetje het conflict kleefde... Mm -hmm. Zeker als bestuurder. Ja, dat was af en toe niet even wijs. Dat, dat sommige dus, dingen... dus kan je dat met elkaar rijmen dan, die wijsheid? Hij is natuurlijk een volksjongen. En die, uh, die ook wel voelt dat hij de nodige tegenstand ondervindt in de sportwereld. Die ja. in de jaren 50 en 60 natuurlijk geheel anders georganiseerd was. Waarin je als sporter nog veel minder te vertellen had over hoe het eraan toe ging. En als jij dan doorstoomt in de hogere bestuurdersregionen. was het in die tijd niet zo'n gewoonte als nu. Dat je ook mensen als Erik Terfstra hebt gehad. of dat nu André hmm. Bolhuis voorzitter van NOC. is. Dat zijn ook mensen die zelf actief sport hebben gedaan. Natuurlijk, Schalpe-Hutel-Montagne was ook wel zelf een oud Olympier, Ook uh, vijf keer goud gewonnen, als ik het uit mijn hoofd goed herinner. Maar de verhoudingen waren heel anders. En ik kan me dan wel voorstellen dat hij zich daardoor geblokkeerd voelde. Maar ja, dan wordt het psychologisch. Hè? En dat is voor een ja. sporthistoricus niet zo verstandig om, uh, om daarmee te gaan nee, bemoeien. Maar voor een in memoriam is dat natuurlijk wel weer iets van belang natuurlijk. Ja, een wonderlijke, wonderlijke, imposante man ook. Het is een van de belangrijkste sporters, zowel als sporter als bestuurder... die Nederland in de hele vorige heeft als bestuurder. Gehad. Je vindt hem ook, ook een goede bestuurder geweest. Hij is een belangrijk bestuurder geweest. Je kan hem goed vinden of je kan hem niet goed vinden. Maar Nederland heeft niet een paar honderd IOC-bestuurders gehad. Dat zijn er ja. heel weinig geweest. Ja. En hij heeft het heel lang volgehouden om daar van alles en nog wat te doen. En daarin is hij toch wel belangrijk geweest. Hij heeft invloed uitgeoefend op het Nederlands Olympisch Comité... al was het maar omdat hij zo vaak boos was. Ja. Hij heeft ook nog op een gegeven moment gezegd... ik ga niks meer doen voor die hele Olympische ambitie van ja. 2028. Dat heeft ook zijn invloed. Als zo'n belangrijk iemand dat zegt... en dat Erik Terpstra dan weer van... oh, maar moet ik nou weer met hem gaan, ja. nou met hem gaan bellen? Ja. Hoe, oud, hoe oud was jij in 1964? Ik moest er nog komen. Ja, dat heb je dus niet meegemaakt? Ik heb dat niet meegemaakt, nee. nee. Ik ben van 69. Dat, zie dat hij in Japan op de Olympische Spelen... Ja, mensen gaat, denken bij ja. een sporthistoricus heel vaak dat hij minstens 65 jaar oud is. Maar je kan ook best 25 zijn en dan, of 35 zijn en toch weten wat er in 1964 is gebeurd. Ja, ja maar ik dacht, misschien heb je nog een herinnering. Nee, die herinnering van, uh, van heb de... ik niet. Van, van als, echt als actieve sporter, dat heb ik niet meegemaakt. Nee, nee goed. In Memoriam, ik zei het al, um, Anton Geesink. Um, We gaan proberen dat bij Casaluna wat vaker te doen. Um, aandacht te besteden aan nou ja, zeg maar het, het genre van het in Memoriam. En in, in oktober komt er een hele week gewijd aan. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goeiedag, Jurrit van tevoren. Voren. Van, muziek, van, van sport heb je verstand, maar van muziek? Wat is dit? Lacheman. Het is gewoon zo'n lekker... Jaren zeventig, jaren 70, ja. Cloud, substitute. Ja, ik, eh, ik mocht even snel kiezen. En, eh, mijn, mijn muziekwereld wordt tegenwoordig bepaald door Spotify. En dat betekent dat ik heel veel nieuwe dingen hoor. Ja. En ook heel vaak van die vergeten dingen van vroeger weer terug, hoor. En dat was er eentje van. En dat is echt zo'n ding waar... als je het op de fiets dan opeens weer een goed humeur als je dit hoort. Ik vind het wel leuk. En ik vind Tuurlijk. het ook wel leuk om dat om half één s'nachts nog even zo'n gezellig deuntje te doen. Ja. Ja, dat is goed. Ook is dit een, een stukje geschiedenis, zeg je dan. Overigens, onze technicus Joop Scholten is judoka. En die meldt nog dat in 1964... hetzelfde dreigde te gebeuren als 1960... toen hij als worstelaar naar de Olympische Spelen zou gaan, Anto Geeski. 1964 dreigde hetzelfde weer, toen als de judoka En toen heeft wie, Prins Bernhard, daar een stokje voor gestoken. En toen kon hij alsnog gaan. Prins Bernhard was wel heel belangrijk in de Olympische beweging. Het was niet zo dat hij even van buiten afkwam en zei... van jongens, jullie gaan nu naar me luisteren. Nee. Hij heeft zelf nog mee willen doen aan de Olympische Spelen van 1948... als paardrijder, had hij gezegd. Hij was er alleen net niet goed genoeg in... om uiteindelijk naar de Olympische Spelen te gaan. Maar vier jaar later was Prins Bernhard wel chef d'équipe van de Nederlandse paardenploeg op de Olympische Spelen. Dus hij is ook als actief... Uh, begeleider geweest. En in 1956 was hij zelfs de organisator van de Olympische paardenwedstrijden van de Olympische Spelen. Dus hij heeft. Bernhard heeft wel heel veel betekend voor de Olympische beweging. En zodoende dat het niet helemaal uit de lucht komt vallen. En okay. dat hij zich hiermee bemoeid heeft. Ja, nee, ik begrijp Want hoe. Ah, ja, goed. Nou, dan hebben we dat ook weer even hersteld. Uh, Jurrit van der Voren. Het is. Ik zei, ik zei het aan het begin. Sport en dood. Dat is geen combinatie. Eigen, dat is natuurlijk het wonderlijke hè? Die twee dingen sluiten elkaar natuurlijk eigenlijk uit. In sport vier je het leven in, ah, ah, ja, in al zijn vitaliteit, in zijn, nieuwe grenzen. Be, in zijn beweging, nieuwe grenzen. Het niet stilstaan, ook al kon Jan Derksen dat dan 33 minuten lang. Maar Dus het leven en, en, het, en, het, en het winnen, het, het onoverwinnelijke. Dat is toch wonderlijk. Dood doet niet mee in sport. Of, of zie ik dat verkeerd? Het doet soms juist wel mee. Het is uh, steeds minder gelukkig, maar... In de vroegere autosport ja. mocht je hem van geluk spreken... als je je carrière niet in een kist afsloot. Tegenwoordig is dat veel beter met veiligheidsvoorschriften. Dat gold ook in de motorsport. Maar ook bijvoorbeeld in de, in de oude wereld van het baanrennen. Dat uh, ja? in de jaren 20 en zo, jaren 30 van de vorige eeuw... Er vielen zoveel doden. Want daar werden baanwedstrijden gehouden achter motoren. Die gasten die reden 90, 100 kilometer over de baan heen. En als je daar dus een foutje maakte, dan was het ook het laatste wat je deed. Er vielen zoveel doden. En dat was ook wat heel veel mensen naar het stadion trok. Altijd de kans dat zoiets kon gebeuren. Oh ja. En als het een paar jaar geleden ook bij de Zesdaagse van Gent gebeurt, dat daar een. Uh een, een rijder is verongelukt. Nu is het heel uitzonderlijk. En dat hoop ik ook wel zo te houden, ja. dat het steeds uitzonderlijker wordt. Maar eigenlijk is juist in het beginperiode van de sport... was de dood helemaal niet zo'n zo vreemd verschijnsel. Omdat de sport toen nog echt heel wild was. Veel onbegrenster. Ja. Veel, uh, veel meer pioniersachtige types die zich daarop stortten. Soms wist je niet meer wat nou de scheidslijn was tussen kermis en sport dat iemand zich wereldkampioen uh, noemde. Wist jij veel waar die wereldkampioen van was? En dan mocht je bij hem in de ring gaan staan... en dan een beetje op je neus geslagen. En als je hem neersloeg, dan kreeg je geld. Op die manier was sport vroeger ook. Dus dat zat wel... Waarom is dat er weggehaald? Zoals wij in de maatschappij überhaupt de dood een beetje zo ver mogelijk... Naar ja, grens? Het verkoopt niet zo goed. Het, ja. het, is toch, het is toch niet fijn dat als jouw logo van, van jouw merk... van Adidas of van McDonald's of, of wat dan ook... aan een sport is gekoppeld waar de ene dooi naar de andere valt... Ja. Dat, uh, dat, dat doet het gewoon Invloed niet Invloed van de commercie. Dus. Dat is belangrijk, maar ook dat het steeds meer gereglementeerder wordt. Dat het leven uh, in ieder geval in de westerse wereld veel, dingen veel veiliger is geworden. Ja. Maar de dood kan opeens zomaar opduiken. Al was het maar bij een stadionram bijvoorbeeld. Ja. Dat mensen elkaar vertrappen. Of dat, uh, dat er iets gebeurt dat de politie uh, opeens losgaat. En daardoor mensen in paniek raken. Dat heb je altijd. Het, het zal er altijd bij onderdeel van blijven. Omdat sport onderdeel is van het leven. Hè? En dat eindigt met de dood. Dus dat kan je niet van elkaar wegdenken. En dan, ja, ik zei het al, dat wij um, eigenlijk iets, ook iets op de radio... aan het genre van het in memoriam zouden willen doen. Misschien wel structureel, liefst. Um, hoe, hoe, hoe herdenken wij en hoe gedenken wij in de sport in Nederland bijvoorbeeld zijn we daar goed in ere wij onze overleden sporthelden wat, doe, wat doen we daar eigenlijk aan ik weet niet of we echt overleden sporters heel erg eren. Ik weet ook niet precies hoe je dat zou moeten doen. Ik nee. vind niet dat je een sporter moet eren omwille van het feit dat hij is overleden. Maar dat je een sporter eert voor datgene wat hij heeft gedaan voor zijn overlijden of voor haar overlijden. En dan krijg je uh, bijvoorbeeld dat je in een wall of fame... dat je de namen hebt van alle Olympisch kampioenen. Wij hebben dat in het Olympisch stadion. Die poort waar jij door naar binnen bent gelopen ja. toen je het veld op ging. Als je links en rechts van je had gekeken... had je alle namen van Nederlandse Olympische kampioenen gezien. Dat is de wall of fame, zo eren wij die mensen. En in het sportmuseum daarnaast worden nog veel meer mensen... beschreven wat ze gedaan hebben. Maar ook uitgelegd wat sport in zo'n tijdperk betekende. Ja. Het is niet alleen maar helden en hoogtepunten... wat nog wel eens wordt gedacht van sportgeschiedenis. Want als iedereen held is, heb je ook geen winnaar. Ja. Niet, niet iedereen kan winnaar zijn. Het is maar een heel klein deel van de sport. En het verliezen is wel nog belangrijker in de sport dan het winnen. En um, dat zijn dingen die je, die je altijd moet realiseren als het daarom gaat. Maar in de dagelijkse aandacht gaat het natuurlijk altijd over de winnaar. Ja. Of juist over het hele opmerkelijke verlies. Maar het merendeel van de verhalen zal je uiteindelijk uh, niet horen. Maar als je echt eert van de hele grote mensen, de hele grote sporters... Ja, dat, ik vind dat dat in Nederland best wel wat beter zou kunnen... bijvoorbeeld ook met, uh, met het vastleggen van, uh, van beroemde sporters in straatnamen. Dat Anton Geesing, die woonde al aan de Anton Geesingstraat. Utrecht had niet zo het idee van... een je, ben, je mag pas een straatnaam krijgen als je overleden bent. Dat heeft Amsterdam bijvoorbeeld. Daar mag je geen straat vernoemen naar ja. iemand die nog leeft. Op het Koningshuis uitgezonderd. Maar er zijn heel veel plaatsen waar dus bijvoorbeeld naar wel levende sport is... een straat is vernoemd. Dat vind ik wel leuk. Bijvoorbeeld zoals Ada Kok heeft een straat in Hoofddorp, meen ik. En uh, Anton Geesink had er een. Jochem Haar heeft ergens een hofje. Erik Dekker. En dat vind ik ook wel een leuke manier van het eren van... Niet dat je alle steden en dorpen moet ombouwen tot alleen maar sportnamen, maar je moet het ook niet overdrijven. Maar het is wel heel veel mensen weten dan wie dat is. Uh, waarom is er geen Ajaxwijk in Amsterdam? Met allemaal beroemde Ajaxiden vanaf 1900 tot nu, zegt deze Feyenoord-supporter. Waarom is er geen Ajaxwijk? Dat vind ik gewoon een, iets wat, je, wat als Amsterdam gewoon zou moeten doen. En dan eigenlijk zo dicht mogelijk in de, laten we zeggen, rond Betondorp of zo, om, ja. het, uh, om het daar te doen. En daarmee dus vergeten namen bijvoorbeeld van, van Ajax... buiten de kleine kring van, van Ajax-liefhebbers. Weet, weet, in... je, weet je of dit wel eens gebeurd is, of geopperd is? Of... Ik heb het zelf geprobeerd om een Ajaxwijk te krijgen uh, ja? in 1997... Ja, waar, waar uh, de Oude Meer had gestaan. Daar is nu een hele nieuwe... De het oude stadion van Ajax in ja, ja, de ja, Daar is nu een hele nieuwe woonwijk. Het, is, het zijn al nou hele mooie huizen... En die hebben nu de namen van stadions, van redelijk willekeurige stadions. En ik heb ooit voorgesteld in 1997 om die te vernoemen naar allerlei alexiden omdat daar ooit de meer had gestaan. Ja. En, uh, wat ligt nou meer, meer voor de hand ja, dan dit? Ja. En wat krijg je dan te horen? Ja, maar het zou kunnen zijn van dat die mensen misschien in de oorlog fout zijn geweest. Ik zeg nou iemand als Handade, die ik heb voorgesteld, een van de oprichters van Ajax, is in december 1940 overleden. Al had hij fout willen zijn, dan had hij in het half jaar helemaal niet eens de kans voor. Dus er zijn genoeg mensen waarvan je al van tevoren weet dat er geen probleem meer is. En ik vond ook een feit dat je het best een Kruifstraat mag doen. Ja. Maar doe het dan maar een Manus-Kruifstraat naar de vader. Van Johan. Ja, ja. Dat is ook een leuke. Ja. En, uh, ja. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Toen kwamen ze met het idee, dat vond ik wel hilarisch, en met mij heel veel anderen, om het te vernoemen naar de stadions waar Ajax een internationale succes had gehaald. Ze hebben hun derde Europa Cup 1. In het Feyenoordstadion gewonnen tegen Juventus. Dat zou dus betekenen dat waar de meer had gestaan. dat er een stadion Feyenoordstraat zou komen. In 1995 wonnen ze in het ernst Happelstadion... de oude trainer van Feyenoord. Dan zouden het dus al twee straten in de oude Ajaxwijk Ajax zijn. die direct verwijzen naar Feyenoord. Waarvan ik als Feyenoord-supporter ook zei. Van, ik denk niet dat ze dat leuk zullen vinden. En ze hebben toen ook aan de buurtbewoners gevraagd. Die zeiden: jongen, dat bord dat toch gaat vaker gestolen worden. als hier een stadion Feyenoordstraat komt dan Abbey Road in Londen. Dat. Uh, dat gaan we echt niet pikken. Het is niet gelukt, maar er zijn weer nieuwe plannen om te kijken... of er ergens uh, straatnamen ja. komen. Ja, of de, en de Ajaxwijk weet ik nog niet, maar ja. ik vind gewoon... En Feyenoord? Dames, ja, Feyenoord heeft naast de Kuip, dat op het Van Zandvlietplein ligt... en Van Zandvliet is de bedenker van de Kuip geweest. Mm -hmm. Oude Feyenoord, voorzitter. Daar heb je uh, straten, ook weer allemaal nieuwbouw, dat ligt ernaast. En dat, uh, dat zijn allemaal van oude Feyenoorders. En één schaatser, Siemheide, die heeft ook daar een straat. Maar dat zijn dus een stel uh, Feyenoorders... maar ook een hele onbekende Feyenoorder als Heesakker... Dat was de oude hoofdredacteur van het Clubblad. Die man die heeft 60 jaar lang uh, alles gedaan voor die club. Ja. Was geen beroemde voetballer. Was geen beroemd bestuurder. Maar zorgde er wel voor dat Feyenoord functioneerde. En die heeft een straat gekregen ja. naast de Kuip. Ja, dat vind ik mooi. Dat, dat is maar. een manier waarop ja, ja. je het dus eert. En dat bedoel ik niet alleen met helden van... Je denkt meteen aan Koen Molijn. Terecht. Dat dat gebeurt. Maar die is overleden. Dus die kan daar kan niet. Ja, er wordt ook een straat. Uh, die kan hier echt straat. En ik vind dat ook wel een manier om te doen. Omdat... Heel veel mensen die daar wonen, die zullen eerder herkennen van... ik woon in een straat van een oude Feyenoorder als je in de buurt van de Kuip woont. Je moet het misschien niet in Amsterdam doen. Maar dan dat daar allemaal uh, alleen maar kunstenaars zijn... of, of, uh, of belangrijke mensen, religieuze mensen van, van 500 jaar geleden... die ook straten moeten krijgen... Hm? Maar er mag best wel eens wat meer worden gekeken naar sporten, omdat ik zeker weet dat meer mensen dan zullen herkennen: van oké, okay, dat, dat hoort ook bij mijn identiteit, want ik ben ook ja, van die club. Zeker zoals sport alomtegenwoordig is. Overigens, eh, op zo'n moment is het ook altijd lucratief om even naar het buitenland te kijken. Doen ze net in het buitenland beter? Ja, wat is beter en wat is slechter? Maar nou, Doen ze het daar wel? nou kijk In Engeland heeft natuurlijk wel heel veel een cultuur... van dat ze uh, stilstaan bij sport heritage, sportief erfgoed. Maar ondertussen hebben ze wel een Olympisch stadion afgebroken... van 1948 en vervangen voor iets anders. Dus het, uh, ook daar wordt dan gedacht van... hoe kunnen we weer snel iets nieuws neerzetten. Dus in elk, elk land heeft zijn goede voorbeelden en zijn slechte voorbeelden. En ik vind dat het in Nederland wel steeds beter gaat... als het gaat om sportgeschiedenis. En dan vooral ook om het bewustzijn van wat sport voor de maatschappij heeft betekend. Niet puur heldenverering, daar wordt ook altijd een beetje kriegel van. Als het alleen maar dat is, maar veel meer nagaan... wat heeft sport überhaupt voor onze samenleving betekend. Wat betekent sport? Het bindt heel veel mensen, maar het verdeelt ook heel veel mensen. Het heeft zijn positieve en zijn, zijn negatieve kanten. Sport vergroot tegenstellingen en problemen, maar ook mooie dingen... Het is een soort vergrootglas eigenlijk op een, die op maatschappij wordt gelegd. Van grote maatschappelijke problemen zie je, dat zie je bij het voetbal nu ook. Gewoon heel sterk daarin terug. En dan kan daar een grensrechter door overlijden. Ja, maar dan maar ja dat is niet een bijdrage van sport aan de maatschappij. Nee, maar het, is, het, maakt het maakt iets zichtbaar. Ja, maar dat vind ik nog niet dat het een, een substantiële... Eh, nou, eh, ik, ik, als het verder gaat, dan is sport ook zo belangrijk geweest. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Olympisch Stadion... En de voorganger van het Olympisch Stadion, want daarvoor heeft er ook nog een stadion bestaan... dat is uh, dit jaar, uh, precies 100 jaar geleden, werd die eerste steen gelegd daarvoor, het oude stadion. Ja. Toen dat stadion werd geopend in 1914 met een wedstrijd tegen Duitsland... waren er in Amsterdam nog nooit zoveel mensen op één plek geweest bij elkaar. Dat betekende dat de hele Amsterdamse organisatie zich daarop moest aanpassen. Veiligheid, het regelen van grote bezoekersstromen, commissie, want iedereen ging daar spullen verkopen. Maar ook vooral, hoe hou je dat veilig? Hoe zorg je ervoor dat zoveel mensen bij elkaar... Dat het goed afloopt. Dat betekende dat Amsterdam op een hele nieuwe manier moest gaan nadenken... over hoe gaan wij om met onze mensen. Met uh, grote stromen aan, uh, aan groepen. En, uh, maar heel veel mensen die dus ook een club gaan aanhangen en uh, daar zich mee gaan identificeren... omdat er zo'n groot stadion is. Dat betekent dat het een hele stad zich daardoor, daardoor wordt veranderd. Echt letterlijk ook wordt veranderd. Want Plan Zuid in Amsterdam-Zuid, het beroemde Plan Zuid... begon eigenlijk met het oude stadion en eindigde met het Olympisch Stadion. En dat stadion is heel bewust daar ook gebouwd in een hele nieuwe wijk. Hmm. Omdat zo'n stadion niet paste in het 19e-eeuwse Amsterdam... omdat het stadion een 20e-eeuws verschijnsel was. Hij praten over sport en dood en herdenken in uh, deze speciale aflevering van Kazelonen, die ten dele dus is gemaakt in samenwerking met uh, de Uitvoermaatschappij Delen. Maar we zijn nog niet klaar. Uh, het is tijd voor het hoorspel, de spin, die aflevering, en na ene uh, wil ik met u doorpraten. En misschien heeft u wel een bijdrage te leveren. Welke helden, sporthelden, moeten geëerd worden? Voor wat meer. En welke, aan welke helden heeft u een bijzondere herinnering? U kunt bellen met 0800-1121. Want Jurrit van de Voren is er dan ook nog. Kunnen we met elkaar in gesprek? Tot zo.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 Aflevering 16. Oppakken of niet. Okay, Saskia, jij gaat alle aanvalstechnieken die ik heb geleerd in de praktijk brengen, oké? Okay? Sherman dacht dat Armin Oost hem wilde afpersen. Hij was bang. En ik? Ik duwde hem terug in de armen van Oost. Omdat hij ons naar de directie zou leiden. Maar Saskia, kom op, niet af. Dat vond ik belangrijker dan de angst van Sherman Corday. Initiatief nemen, Saskia, kom op. Zo, kom maar, trek de boel naar je toe. Nora, opletten. Laat je niet afleiden, kom op, door. Daar is die figuur in. Welke figuur. Ben ik een figuur? Dacht ik niet, volgens mij ben ik geen figuur. Wat, eh... Uh, wat ben ik jou. Uh, Bedoel... We hadden van de week niet zo'n fijn gesprek. Ja. Het spijt me. Uh, dat was niet de bedoeling. Koffie? Oh, oh, wat praat jij nou over spijt, Cordelia? Dat is gewoon een misverstand. Ik bedoelde wat anders dan jij dacht. Het kan gebeuren, toch? Maar wat bedoelde jij dan? Kom, we gaan even naar buiten. Hè? Beetje zuurstof. Praat wat makkelijker. Ik hoor dingen over je. Wat voor dingen? Over handel. Sinds de dood van Verhaven is de markt ingestort. Of niet de markt, de infrastructuur. Huh. Maar nu is er ineens een nieuwe speler op de markt, hoor ik. Nou, zo nieuw ben ik niet, hoor. Hmm. Hoe doe je dat? <Glacht> nou, ja, gewoon. Gewoon? Jij wil mij niet vertellen wat het geheim van de smid is. Het geheim van de smid is een goedlopend import-exportbedrijfje. Oh, en dat heb jij? Een goedlopend import-exportbedrijfje. Ja. Wil ik best zaken mee doen, weet je dat? <laughs> klein beginnen? Hoe klein is klein? 100 kilo. 100 kilo? <laughs> ja. Noem je, noem je dat klein? Ja, groot is anders. Dan hebben we het over duizend kilo. Honderd is peanuts, daar beginnen we mee. Ik kan het spul hier afleveren, maar ik kan het niet voor financieren. Goed. Ik betaal de leverancier. Jij doet het transport. Maar als het niet aankomt, is het risico voor jou. Proost, meneer Pijper. Hou nou toch eens een keer op met dat gemeeneer. Zeg alsjeblieft, Willem. Nou, daar ga je. Ik heb gehoord, Willem... dat de gemeente mee wil werken aan de verkoop van de grond. Dat komt, beste Willem. Omdat we de zaken van tevoren goed hebben doorgesmeerd. Ja. Ondertussen zijn we binnen het pensioenfonds drukdoende... de besluitvorming in uh, goede banen te leiden, Maar ook daar verwacht ik geen problemen. Op deze manier is het heerlijk zaken doen. Dat vinden wij nu ook. En daarom, beste Willem... Voilà. Uh, ik... Een klein geitje, dat is blijkbaar dieren. Jezus. Goddelijk is hij wel, dacht ik. Oh, maar dit kan ik niet aannemen. Je bent het waard. Weet je, ik... 24 ik, ik, Ik. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dank, dank. Ja, leuk. Ik heb er niet zo op honden. Ik ben meer een kattenman. Katten zijn minder vies, hè? Die wassen zich altijd. En, uh... Maar goed, wat brengt ons hier? Armin Oost. Is hij weer langs geweest? Ja. Om je af te persen? Dat was verkeerd gedacht, zei hij. Wat wou hij dan? 100 kilo. 100 kilo? Nou komen we ergens. Ja, komen we ergens. Wanneer gaan jullie hem oppakken? Test, test. Ja, test, test, twee, drie. Dat we Sherman met deze troep op pad moeten sturen. De hoogste tijd dat we wat nieuwe zenders aanschaffen. Hebben we daar wel budget voor? nee. Even terug te komen op Armin. Die kunnen we toch niet zomaar vrij rond laten lopen? Hallo, aarde. Zijn we daar? Zeg het nou maar. Gewoon, Koor. Zonder Amsterdamse stijlbloemtjes. Als ome Koor ergens een hekel aan heeft, dan, dan is het wel aan terugtrekkende bewegingen. Hoezo terugtrekkende bewegingen? Je bent zelf komen aanzetten met die theorie van de directie. En dan moet je dan nou wel doorzetten. Zal ik die oude prespapier bij de schrijfwaren in de doos stoppen of bij het antiek? Gewoon even niet, Helga. Vraag het alleen maar, hoor. Ja, maakt dat wat uit? Dat maakt zeker wat uit, ja. De doos met schrijfwaren, die pak ik als eerste weer uit. Nou, doe dan maar bij antiek. Hé, hey, wat is dit? Uh, gekregen. Een uh, kleine blijk van waardering. Nou, noem dat maar een kleine blijk van waardering. Jezus. Ja, dat zei ik ook. Zou je hierover willen zwijgen tegenover mijn vader? Die is nogal gauw geneigd om dat te weer... Denk jij dat ik met jouw vader over dit soort dingen praat? Nee, natuurlijk niet, maar ik. Ik ga, Helga. Ik ben ziek. Je <laughs> bent niet ziek. Jawel. Doodziek. Grenzen. Ze lijken zo duidelijk. Het verschil tussen goed en kwaad. Een scheidslijn tussen twee landen. Als je goed kijkt, zie je niks. Ah, Jacqueline. En dus ziet de één grenzen waar ze niet zijn... en de ander niet waar ze wel zijn. Is er iets? Intimiteiten op de werkvloer, goede wietsen, Daar staat een zware straf op. Is dit café onze werkvloer? Wij zijn in dienst van het land. Oftewel, het hele land is onze werkvloer. Dit café in Kluis. Nou, dan kunnen we het maar beter over het werk hebben. Hè? Lijkt me een goed idee. Goed, Mijn informant heeft contact gelegd met Armin Oost. Mm -hmm. Die heeft 100 kilo besteld. Dat transport komt vanavond binnen. De vraag is nu of we Armin moeten laten lopen. Korvend van Wel. Maar Armin Oost is natuurlijk... Kor heeft gelijk. Oost maakt geen deel uit van de directie. Hij is een tak aan de boom. Hoog, dat wel. Maar het gaat ons om de stam en de wortels. Dus laten lopen, zou ik zeggen. Sherman. Godelia. Je kan je 100 kilo komen halen. Dat lijkt me geen goed idee, Sherman. Hoezo niet? Moet ik hier blijven zitten? Met dat spul? Bij de Afrika-haven staat een loods van het overslagbedrijf. Ehm... Uh, Dingen schot, hoor je uh, Doe ook, hè? Het is een bloedrode loods. Rijd uh, ja, dit... daarheen, wacht daar op mij. Waar kom je nu mee? Wachten. We blijven wachten tot we een kilo wegen. Huh? Hey, doet hij dat vaker? Wat? Nou, omdat hij in zichzelf zit te praten. We blijven maar wachten, wachten. Ik blijf nu wachten, hoor. <laughs> wachten tot de dood erop volgt. Ja, dat blijf ik op wachten, echt. De hele tijd. Misschien heeft hij gewoon een hekel aan wachten. Stil, stil. je zeker dat je niet bent gevolgd? Wat denk je nou? Dat ik een of andere amateur ben of zo? Hey, hey, hey, ik heb geen zin in die onzin, oké? Okay? Ik heb geen zin in gezeik. Nou, nah, kom op met het spul. Hey, weet je zeker dat je niet bent gevolgd? Ik zei, kom op met het spul. Oké, okay, oké, okay. relaxe. Alsjeblieft. Yes. 100 kilo. Zo kan ik toch niet werken? Ja. Ik hoop dat hij het houdt. Sleven jou. Ja. Ha. Ha. Ha. Meneer Oost, een eigen persoon. Je zit er al? Dus? Yes. Dus wat zou ik er nog van kunnen zeggen? Doe eens vriendelijk. Ik ben vriendelijk. wat. Oh, noem oh, oh, jij dat vriendelijk? Oké, okay. ja, nee, dan weet ik wel. Alle mensen zijn op een bloedeigen wijze vriendelijk. Wat? Bij jou is dit dus vriendelijk. Ben je tevreden? Nee, ik hou meer van bril. Wat? Oh. Pff. Dat ken ik niet, man. Brel. Brel klinkt als koperpoets. Dat moet je niet doen. Slecht praten over Bril is erger dan vloeken. Brel hoort jou. Voor deze keer vergeef ik het je omdat ik zo blij ben. Ben je blij? Je moet een keer komen luisteren, naar Bril. Nee, naar mij. Ik zing Brel. Eh, uh, waar hadden we het over? Je bent blij. Ja man, ik ben blij met jou. Volgens mij ben je goed. En omdat jij zo goed bent, bestel ik weer wat bij je. Wat is 400? 500. Wat, zijn die nou 500 kilo? Mr. <middels> Prillow is weg. Ja, wat ga je doen? Ik ga even met hem praten. Ja. Ik denk er dus zeker dat het hier de zoete inval is of zo. Ik ben blij. Nou, dan ben je niet de enige. <laughs> we hebben het gehoord. Dan hebben jullie ook gehoord dat hij 500 kilo wil. Goed werk. Ga je hem nou arresteren of niet? Heb jij iets tegen Armin? Ik mag hem niet. Je moet iemand altijd beoordelen op zijn goede eigenschappen. Oh ja, heeft hij die? Dat gaan we uitzoeken. En dan ga jij me bij helpen. Door 500 kilo te importeren, zeker. Ja, maar dat niet alleen. Je gaat bij hem langs, kijken of hij kan zingen. Wat top, konje, ik heb hem wat beters te doen. Hier, 5000. En hier nog 5000. Maar die krijg je pas als je alle teksten van Brel feilloos uit je hoofd hebt geleerd. U hoorde onder meer.